Twee uur. Rashid Finch met het NOS journaal. De directeur van een kliniek in de Duitse plaats Heilbronn heeft bevestigd dat de Nederlandse neuroloog Ernst Janssen Steur daar werkt. Dat meldt de lokale krant Heilbronner Stiemen. In Nederland loopt een omvangrijke strafzaak tegen Janssen Steur, onder meer omdat hij zijn patiënten vertelde dat ze ernstig ziek waren, terwijl dat niet zo was. Op basis van zijn diagnose zijn mogelijk onnodige hersenoperaties uitgevoerd. In Nederland mag Janssen Steur niet meer als neuroloog werken. De advocaat van de neuroloog wil geen reactie geven op het bericht dat zijn cliënt nu in Duitsland werkt. En ook de ziekenhuisdirectie in Heilsbron wil niet ingaan op vragen van de NOS. Bij een woningoverval in Breda zijn een agent en de bewoner van het huis gewond geraakt. Tijdens de zoektocht naar de overvallers werd de motoragent neergestoken. Hoe de gewonnen eraan toe zijn is niet bekend. De politie in Breda heeft na de overval twee mannen en een vrouw opgepakt.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 De hele nacht lang dwalen we door de afgelopen eeuw. Wat staat u in dit eerste uur te wachten? Omdat de nachten toch nog best wel een beetje lang en een beetje donker zijn... is verhalende radio natuurlijk heerlijk om naar te luisteren. En dus hebben we gekozen voor een hoorspeluurtje voor de liefhebbers. En die zijn er in ruime mate volgens mij. We beginnen met een hoorspel uit 1977... getiteld Een nacht uit het leven van meester J.W. Achterberg... Daarin is een hoofdrol weggelegd voor Cor Galis, de stem van de VPRO. Hij had al uiteenlopende baantjes gehad... voordat hij in 1954 bij de VPRO in dienst kwam. Onder meer was hij amateur toneelspeler geweest... en dat kwam hem natuurlijk bijzonder goed van pas. Arie Kleijweg introduceert het hoorspel. Luisteraars, om te beginnen vraag ik u zich in gedachten terug te verplaatsen... naar afgelopen woensdagavond omstreeks half twaalf avonds. Het tijdstip waarop de gebeurtenissen waar het in dit programma om gaat een aanvang nemen. Een zoele, regenachtige zomeravond. Binnen enkele ogenblikken hopen we u dan voor te stellen aan de man om wie het ditmaal gaat in Nova Zembla, meester J.W. Achterberg uit Amsterdam. Hij is hoofd van de juridische dienst van een levensverzekeringsfirma, 55 jaar oud en ongehuwd. Voor zover wij zijn geïnformeerd, is meester Achterberg. Jan Willem, zoals zijn vrienden in het studentenkoor hem vroeger noemden... deze woensdagavond aanwezig geweest bij de afscheidsreceptie... van een collega van kantoor die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Een saaie receptie die tot veel te laat uitliep. Saai, afgezien van een klein, dronken incidentje... tussen meester Achterberg en zijn secretaresse, mevrouw Trudy Derksen... een gelukkig getrouwde vrouw overigens en moeder van twee kinderen... Maar waarom vertel ik u dit allemaal? Elk moment verwachten we meester Achterberg zelf. Thuis op zijn riante appartement in Amsterdam-Zuid. Tot zolang ligt de grammofoonmuziek. Blijf in elk geval luisteren. We houden u op de hoogte. Zondag, maar hoef toot ze? Nou, feit is er. Oh, nou, heel kijk. Hoe, hoe krijgen we nou dat oude leef die verrekte trap nog weer op te huh? Even kijken naar mijn sleutelman. Die, nee, van. Als de sleutel van je waard. Man, man. Nee, nee. Dat wraakte zeupje eh, heeft ook niks meer gedaan. Eh, vroeger eh, kon je nog een gerustes eh, een literje in jenever indonderen. Maar, maar nou, zo'n paar blazerde jij En je bent zo zat eh, als een meneer. die verrakte recepties ook door de week. Dan kijk je weer, morgen met een spijker je hebt of zo verondersteld tot de dag des oordeels rustig in hun grafheuvelen te blijven maffen. Maar het duurt nogal, voordat de heren zelfs maar een dag gepland heeft, logisch dat die geesten dan wat ongedurig worden en ons stervelingen komen plagen met wielal tot geen allerlei nutstrekkende mededelingen en pesterij. De heer God, die dag des oordeels... nou eens gewoon op nieuwjaarsdag anno 2000 vaststelde. Dat dan ook ruim vooraf bekend maakte. Dan wisten wij... en die maar toeloos rondzwalkende geesten... onkundig nog van de hun boven het ontvliesde hoofd hangende beslissing. Jij richting hemel, jij naar de strandhuil. Tenminste... Waar we ons aan te houden hadden. Het jaar 2000. Ja, het staat vast. De oudejaarsrotjes zijn nog maar aan bruid of van stem. En ieder bekend zonder dat iemand ooit eerder hoorde, zegt: Wil ploeg A65 plus West-Europees zich bij ingang 1 aanmelden? Wil vloeg a uh, uh, 65 plus zich bijeengang in, de in... <tied> help, help, waar ben ik verdomme? God, God wat machtig. Wat roemt dat hoofd nou weer een waanzin bij elkaar weg? Jan Werm. Voortaan hou je een beetje aan? Goddomme. De broer de Die lui zijn nog te bewonderd om een behoorlijke sherry aan te schaffen daar. En die taaie, die taaie kroephoek daar. ook geen, geen betterballen meer voor mij. Leg er stenen op je maag, die dingen. Ach, oh, het is dat ik nogal op de brave man gesteld was... maar voor mij hoeft het allemaal niet meer, die vijfjes, zijn. Als er nou eens iets anders fris was, was dan die eeuwige Ja, cooler, ja. Dat was dat helemaal vergeten. Hè? God, mevrouw ze zegt, Die was wel ladder zat, Ik heb die vrouw nog nooit zo kerel, Alsof als ze ineens door de deur gekieteld werd. Even, even een eentje pesten, <truimert> Ho, ho, je Jan, wel. <laughs> Niet naast de pot, man. <laughs> Ja, ja, zo'n wc, die maakt wat mee. De heren der schepping staan toch zeker zo'n zes pisbeurten per dag, gemiddelde tijdstuur anderhalve minuut, oog in oog met de stortbak waarop woorden Plimva, Nenorm, Mupka, Silentium. Wat wordt bedoeld met deze geheimtaal? Aansporingen tot rein toiletgebruik wellicht? Of gaat het hier om nog onontzeverde geheimcode over de hoofden van de niksvermoedende pisser heen? Slecht vergaat het de plichtsgetrouwe toiletgebruiker wanneer zijn hand dan graait door lucht. Almaar lege lucht. Een verraderlijk niets. Niets! Wat is onverdraaglijker? Gelijk ook Zachtre, Camus en Dominique Buskus reeds beweerden: het niets. Le néant. Gewoon omdat uw gastheer geld over had, heeft hij zijn dagelijkse gietijzeren startpak aan de vuistgnuivende vollebaan meegegeven en laten aanleggen. O oh, gruwel der moderne tijden: een drugsysteem. Te vinden voor de niet-ingewijde vlak achter den onhoog geklapte bril. Dat je het maar wint. Hele interne evenwichten van goed afgerichte wc-gebruikers... zijn door deze duiveleske uitvinding ernstig ontregeld. En dan maar te zwijgen over de mensonterende Cumizan valpijp. Radelozen hebben gegeneerd de walmende pot achter moeten laten... om gastheer plus hapjes nooit meer terug te zien. Verwarring ten top gedreven, hysterie der techniek, een buis... Uit twee delen bestaand. En dan eerst naar het pijltje kijken. Een beweging maken als, als moot met een koe. En dan. Heb ik hier nou staan, op die wraakte plee Klik, klik, goden wel een paard. <lacht> ja, die slaap ook staan, de. Jezus, hier, je, Maar Mijn kop telt nog steeds, voor, voor, voor, zoop, zoop, ik zal allemaal tegen de vlak Allemaal. En een maag man Als beton, hè. Voor mij, Voor mij geen kotspak. Oh, nee. Oh, nee, nee. Oh, nee niet, hoor. Nee. Die verrekte kleren, die, die, die, die laat ik maar aan, hè? Dat scheelt morgen, ja. ja. Hoe laat zal ik dat klote ding zetten, hè? Ach, acht uur, hè. Da, Dan red ik het nog net, hè. God in de hemel. Wat een, wat een bloedige land, ja. Nog tien jaar en dan gooi ik het beeldje er ook binnen. Hè. Gaat er een leuk regen om de wereld te maken. God. Nou toch, zo goed als iedereen, dat dood zijn zo vervelend is. Vaak dezelfde die buitengewoon tevreden zijn als ze een klokje rondslapen, zonder te dromen. Wat een tijdverspilling. En wie garandeert je trouwens dat je weer wakker wordt uit je nachtelijke afstanden? Maar ja, die eeuwigheid. Daar zit je toch wat raar tegen aan te kijken, hè, Jan-Willem? Je denkt zeker dat hij iets met de ruimtevaart te maken heeft... met de Leidse sterwacht of met nevelvlekken. Het vreemde is dat je je nog nooit één moment zorgen hebt gemaakt... over de al even oneindige tijdplas voor je geboorte... Daarover geen Einsteiniaanse angeheiterde lichtsnelheid gedeeld door het soortelijk gewicht van de antimaterieachtige lulkoek. Nee, gewoon op zijn Hollands en zo hoort het ook. Ja, yeah, jongen, dat was veel tief joh. Toen zat je nog in je verder joh. Ooit er zorgen over gemaakt dat je statistisch gezien toch een afgrijzelijk klein kansje... zomaar uitverkoor was... om als enige van je miljoenen broertjes perma te zoen... je eigen met ook alweer zo'n recht ijscelletjes samen te mogen smelten. Bruiloft in de baarmoeder. De tocht van het leven begint. Van foetus dat Ach, het wat een lekker dier tot... Nie, niet nog eens hoor. Gymnasium, Universiteit, Oe. Banen, pensioen, graffel, graffel, graffel. Gymnasium, Universiteit, Oe. Banen, pensioen, graffel, graffel. Graf. <tied> <tied> <tie> nee, nee, ik wel, mocht niet dood. Die blazelde stem, wat is dat, godverdomme, godvergeten waanzinza. Je Je kolder. Verrek zeg, ik heb, ik heb hem, ik heb hem wel behoorlijk, zeg. maar kom de wangen. En dat klote kussen leek wel een kei. En ik heb het bloed heet ook. Hoe laat is het? Hoe laat is het? Even kijken. Eens even kijken. Kwart over vijf. Goed, goed. Dan doen we nog uh, keurig drie uurtjes volmaken. Uh, even proberen om maar iets vrolijks te denken. Ja. Yeah. Ja, yeah. als er nou een vrouwtje naast me lacht. <laughs> dan zal het wel lukken. Uh, het leven is wel oud. Maar, maar nog niet uitgeblest. Nee. Eh, jij, jong. Je, je hebt je kans wel veel bij laten gaan. Voeren te verliegen. En nou, nou moeten ze je niet meer. Zitten ze daar met z'n allen te keren. Hè. Om die hufter van een helman heen? Aline, mevrouw Daaks... Stond ze nou expres met haar zee tegen me aan? Huh? Ah, Kom op, Oh bak. Zet die gedachten nog maar eens op je kop. Het mens is keurig getrold. Ja, dan gaan we maar weer eens schaampjes tellen. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven. 10, 10, 10, 10. Alsof schapentellen ooit helpt. Als je eens wilt slapen voor de verandering. Bij schaap 110 krijg je al zin om dat beest een strot af te snijden, gewoon niet uit haat of zo. Maar omdat er nog zo'n zestigduizend over de dam moeten. En dan volgen er meer. Meer. Wat een belazerde slaap krijgt een mens van al dat geleef. Zou dood zijn, ook al zo saai wezen. Als maar schapen tellen tot je een ons weegt, Of minder. Of. Zou onze goegen God er iets zo bedacht hebben? Dat je het een beetje uithoudt daar in het Rijk der Hemelen. Dat het niet weer net voelt, alsof je niet in slaap kunt komen. Want als het echt een beetje leuk is ginds, dan wil je toch helemaal nooit meer naar je bed, Jan-Willem? Nooit meer slapen, wat donderde een miljardje op de eeuwigheid. God, dat is de knopen van je pyjama jasje niet. voor de negentiende keer. Maar wat baatte het haar. De ju stalde in de kom terwijl haar zoon de Koolische tandwielen in elkaar liet grijpen en als waren het gelieven. Of Jan Willem al een vriendinnetje heeft vraag het hem zelf maar. <lacht> Volgens mij stopt hij hem tussen de draai- en grijpwielconstructies en tja een oogje heeft hij al moeten missen. Eerst zijn schekende de doos. De jonge onderzoeker zet in aan. Toen de experimenten op eigen houtje. zwavel. kaliumchloraat en koolstof. Goed doorheen gestampt. Daarna een luchtdicht sluitend gestampte muisjesblik. Vaders nog niet gelezen ochtendblad. Doordrenkt met wasbenzine eronder. En Vroom! Daar vloog het dak van de Bernsevilla mijlen hoog, het uitspans in, blij na gezwaaid, door onze jonge scheikundige. En zijn vie, Jean-Willem, zei vader lach, toen bleek dat het rechteroogje niet meer te repareren was. Maar de jongen was te gelukkig om den oude lul het oor te lenen. <tied> Het was nog eens leuk, die experimentjes. Uh, was ik maar niet omgezwaaid naar die klotere gerechten, zeg. Wie weet was ik dan ook een beroemd schrikundige geweest... in plaats van zo'n saaie kanteurpik. Uh, uh, een echte uitvinder, uh. Edison, Marconi, Einstein. Uh. Dan lieten ze me niet links liggen zeg. Die vrouwen. Daar, dan hingen ze aan mijn lippen zeg. Die kippetjes, hè? En maar keer, hè? Ja. Zo, zo mevrouw derks op de zaak zijn straks. Ah, wel niet. Ik zal er weer als ondersteld kiezen. Lekker weef, toch? Lekker weef. Niet mooi, niet mooi, maar wat een borstel. Spreken soms wat in je gezicht als je niet uitkijkt. Mm -hmm. Ja, Christus. Het, heb ik er nog een kus gegeven bij het afscheid? Het was zo'n verdomd gedrang, die werd mm -hmm. Ze was geloof ik de jas kwijt. En die heb ik toen nog voor de gewonden. Of, of gaat ze mij een kus? Ja, verdomd! Ze kuste mij. Oh God... <sighs> De makes world go round. En mooi dat dat zo is. God de Vader in zijn zwanendonzen leunstoel... mag het toch immer daags weer graag zien. Zo'n half miljard rampetampertjes tampertjes onder zijn goedertieren oog. Zet hem op, jongens, denkt de goede vader. Ja, zelf was hij de eeuwige vrijgezel, Maar als hij de kans had gekregen... Ach, zijn oude hart wordt geroerd. Door zoveel gezoeg en gezweet. Die lieverts denkt hij dan. Toegerust als hij is met zijn alwetend brein. Laat dat grappige wereldje waar ik ooit in een dronken bui aan begonnen ben. Nog maar een tijdje voort zuizelen door de oneindigheid. Zich bevindende in één mijn voorhoofd zweet droppelen. Tja, een mens krijgt wel eens zin. Net die roodprent rokjes waar je gezien En ja, dan wil je nog wel erus. eens. Maar hoe pak je zoiets aan? Hallo, Toela. Wat zie je er lekker uit? Niks daarvan, Jan-Willem. Dan voelt zo'n vrouwtje zeggen... luisterpjakt, hè? Dag, mevrouw. Houdt u van moed, zacht? Ah, ah nee. Laat niet lachen, Jan. Dat soort haakkelijkheid, dat is helemaal geen vraag meer, maar, maar hoe moet het dan, vader? Tja, joh, je zoekt dat maar uit, hoor. Ik heb de tijd gehad. Ik had tien jaar met een goed boek van dit te be. Nee, nee, jij jannes ga je weg. Gek en een rot meneer met je naar een rotkop en je. Kom nou weefie, kom nou weefie. Je kent me toch wel? Nee, nee, naar de politie je me. Maar... Ja, ik hoor je wel oh, wel maar dan ben ik ook net de enige. <lacht> ik bleef hier net zo lang onder dat leuke bedje waar je liggen... dat ik naast je onder die zacht wollen van je lag. Ik heb het koud. En ik ben ook maar alleen, begrijp je? En altijd maar in de stad eten. En nooit is aanspraak. Dat begint ook te vervelen. En ja, wat zet je nou te zeuren dat je man elk ogenblik kan thuis komen? Ja, meisje, ga gewoon je gang maar. Bel oom politie maar uit zijn nest. Die hebben wel wat anders aan hun kop dan hysterische foutjes. Kom op, dame, je hebt geen enkel keus. Wel ken je me dan niet? Ik ben je chef, Trudy Daakse, Je chef, Jan Willem Achterberg. Hm, vooruit, laat me dat warme zachte. O, God, wat een wolk van een wal. Laat me ernaast kruipen. Ik zal niets doen, alleen maar heel stil liggen en je warm te voelen. Nee, nee, ik wil dat je wacht. Ga je weppen, niet te vuilen en dat je warm bevoelt. Oh <sighs> yeah. Hij heeft geluisterd naar Een nacht uit het leven van meester J.W. Achterberg. Een oorspronkelijk hoorspel van Jolande Nusselder... waarin alle rollen werden vertolkt door Cor Galis. Regie Wim Noordhoek, techniek Ruud Kars en Gert Ooms. Dit was een productie van het VPRO Radiotheater in oprichting... Nou, wat een mooie radio. Dit hoorspel werd eerder uitgezonden in 1977. In datzelfde jaar beleefde Gods eigen radioprogramma de eerste uitzending. Dat was op 7 oktober, om precies te zijn. Voor die uitzendingen bracht de acteur Dick Swidde een aantal monologen over het voetlicht. In de rol van God. Een korte compilatie daarvan uit seizoen 78-79. God, God, God, God, God, God, God, in de hemel, waar anders, wat zegt u, waar of dat is, waar zich de hemel bevindt, bedoelt u, <laughs> Tja, dat zou u wel eens graag willen weten, mevrouw. Nou, vergeet het maar, hoor. Ha, ik ben daar gek. Ha. Als ik dat verklap, komen ze binnenkort met georganiseerde vliegreizen. Hm? Ja, gegarandeerd mooi weer. Gegarandeerd een goed humeur voor iedereen. Hm? Vraag nu gratis informatie voor 14 dagen hemel. Weer is iets anders. Snuif de onsterfelijkheid op... Al vanaf. Nee, mevrouw, zo zijn we niet getrouwd. Wij verkopen alleen kaartjes voor een enkele reis. Oh, wat je niet al een domme vragen krijgt op een dag. Je doet je best om kort en duidelijk te antwoorden... maar ze doen net of je in raadselen spreekt. Zou het nou een generatiekloof zijn? Of taalachterstand? Of misschien wel uh, een kenniskloof. Tja. Ja. Afijn, dat was voorlopig alles hier vandaan. Mevrouw, als u het niet bezwaarlijk vindt, geef ik u nu maar terug aan de studio in Hilversum. Zo. He, daar ben ik mooi vanaf. Gewoon teruggeven aan de studio in Hilversum. Stoom dat ik daar niet eerder aan gedacht had. God god, god, god, god, god, god, god, god, god, god. Ik zou eindelijk wel eens een gedicht willen schrijven. Maar het beroerde is dat ik mijn eigen handschrift niet kan lezen. Schrijven? Geen probleem. Maar niemand die eruit wijs kan. Eens kijken. Net kreeg ik nog een geniale inval. Wat staat hier nou? Waarom de... Indrinkbode... Bedaar. Altijd boven. Nee, dat schrijven, dat wordt niks. Eens kijken. Misschien kan ik iets uit mijn hoofd voordragen, als ik het nou nog maar weet. Oh ja, Den Haag, zo moet het heten. De naam van een stad en jagende wolken. Als grote witte beesten het land ingedreven door lange vlagen wind. Ja, is wel mooi, hè? Maar hoe ging het nou verder? Oh ja, ja, het verversingskanaal, de houtrustbrug en dan het sluiscomplex achter de houten noodhBS. Nee? Het niet. Sorry. Brede, gladde wegen. Begeleid door betegende fietspaden. Afgezet met schriele boompjes die met een canvas kraagje steunen op houten palen ernaast. Scheef en onderkomen in de zilte westwind. Hoe was het nou ook weer? Ik weet het niet meer. Ja, ik bedoel, dat hoort er niet bij, hoor. Maar ik ben het echt vergeten. Ik ben het vergeten. Eindelijk. Want neem één ding nou maar van mij aan. Vergeten. Daar komt het in het leven op aan. <coughs> God, God, God, God, God, God, God, God, Jawel, u bent weer rechtstreeks verbanden met mij. Met mij, dus. En ik mag tegen u praten zoveel ik wil. Heerlijk. En u mag niks terugzeggen. U kunt schelden, schreeuwen, het mobilair in drift kapot slaan. Niemand hoort u. En ook mijn oor blijft doof. Terwijl mijn mond maar voortpraat. Tja, wie zelf praat, kan niet tegelijkertijd luisteren. Zolang ik blijf praten, hoef ik dus ook niet te luisteren. Slechts een vage echo van jammerklachten en brekend vaatwerk dringt tot me door. Flink doorpraten maar. Misschien hangt het wel vanzelf op. Nee, het ziet er niet naar uit. je lief wat een kabaal. <lacht> er blijft niks heel daar beneden. Dat wordt me toch een beetje te gortig. Hé! Hey! Kan dat niet een beetje zachter? Stop! Stammetje, idioten. Het kan ook nog kapot. Hm? Ach, mijn kostelijke schepping. Kijk, dat noemen ze nou dialoog. Hm. Oh, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, Hot in Vlaanderen. Ik ben, ik ben wie jij niet bent. Zo zie je me, zo zie je me niet. Ha. ja, komedie spelen. Daar ben ik dol op. Kijk, ik hou het meest van impopulaire rollen. Zoals. Uh... Ah, zeg, laat het eens een beetje ophouden met dat waaien. Mijn hand draait van mijn lijf. Zo, ja, goed. In populaire rollen dus. Een vrek, een beul of een kinderlokker of zoiets. Nou, dan leer je de mensen nog eerst eens kennen. <laughs> Heerlijk. Ze worden meteen agressief of juist kruiperig en vleierig of bang. En wat is nou heerlijker dan je te koesteren... in de eerlijke verontwaardiging van zo'n onschuldig slachtoffer. Dat handgevring, die bliksemende ogen. Prachtig. Opwindend. Zo trad ik laatst op als de meedogenloze huisbaas... van een straatarme zolderkamerartiest. Ik geloof in Antwerpen. Of Gent. Enfin... Het ging zo. Zo, meneer de kunstenaar. Kom nou maar op met die achterstallige huishuur En vlug een beetje. Ik heb geen uren de tijd. Wat? Scheil u weg, geldwolf. Je kunt geen veer plukken van een kikker. Oh nee. Nou, dan zeg ik u bij deze de huur op. Maar dat kun je het niet maken, dat kun je niet doen. Ik had dan wel geen geld, maar ik kan gedichten schrijven. Ik kan u naar zijn, alsjeblieft. Gedichten. Wat brengt een gedicht tegenwoordig op? Op de vlooienmarkt? Nog geen frank? Nog geen centime? Enfin, enzovoorts, enzovoorts. Heerlijk gewoon. Kijk, zo kweek je nou grote kunstenaars. Met harde hand... Drukte. Wat een hitte. Enfin, beter warme stank dan koude hygiëne, zeg ik altijd maar. Pardon, mag ik er even langs. Ik wil even wat bestellen. Ober. Ober. Een beste never met ijs. Ja. Och, het is eigenlijk best genoeg hier. Hoe heet dat melodietje toch ook weer? Ik ken dat toch ergens van. Oh, mijn are a fire away. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Sorry. oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Kun jij niet beter uitkijken waar je je lompe poten neerzet? Zie je dan niet dat ik geen schoenen aan heb? Oh, een extra. Oh. oh. En dat nog wel, terwijl ik uitgerekend vandaag een beetje op mijn woorden moet letten. Ja, er schijnt tegenwoordig zo'n vereniging te zijn die erop tegen is dat ik mijn eigen naam in de mond neem. Misbruik noemen ze dat. Wat bezielt die lui? Ja, ze beweren natuurlijk dat ik ze beziel. <laughs> maar verder. O ja, ze nemen er aanstoot aan als mijn naam eigenlijk gebruikt wordt, omdat ze denken dat ik daar aanstoot aan neem. Nou, dat maak ik nou zelf nog wel uit. Daar heb ik hun niet voor nodig. Weet je waar ik aanstoot aan neem? Aan mensen die zo hoogmoedig zijn... dat ze denken dat ze mijn gedachten kunnen raden. En dan ook nog eens anderen de wet willen voorschrijven. In mijn naam. Maar als dat geen misbruik is... Enfin, onthoud nog maar één ding. Het kwaad straft zichzelf... Begrepen? Auw! Mijn voet, auw! U hoorde Dick Swidde in de rol van God. monologen bestemd voor Gods eigen radioprogramma. Seizoen 78-79. Die enkele reis richting hemel waar hij het in het begin over had... die heeft hij zelf inmiddels ook moeten nemen. Want Dick Swidde overleed in 1988. Kort voor zijn 82e verjaardag. Collega Tom Klaassen die zei onmiddellijk bij het horen van de naam Dick Swidde... Ah, boze buurman... Bordenvol. Zo, boze buurman Bordevol. Daaraan ontleende hij klaarblijkelijk zijn grootste bekendheid... aan zijn rol van boze buurman Bordevol in de televisieserie... Ja, zuster, nee, zuster van Annie M. G. Schmid. En van deze monologen weer even terug naar het karakteristieke stemgeluid van Cor Gales. Hij introduceert het hoorspel De Kale Kapper. Na alle waarschijnlijkheid destijds ook bestemd voor datzelfde gods-eigen radioprogramma. De datum is niet bekend. De rollen worden vertolkt door Harmke Pijpers, geen onbekende. En Gerrit Komrij, die ons helaas in 2012 is ontvallen. Cor Gales is ook van de partij. De Kale Kapper is een lange maar ingezakte man... Zijn smoezelige witte jas hangt open... zodat we glimpen opvangen van zijn sjovele kleren. Kortom, een type dat betere tijden heeft gekend... en nu alleen nog het leven kent. Of zoiets. De acteur mag niet van zichzelf kalhovedig zijn... maar moet een slecht zo zogeheten kaal pruikje dragen... met een goed zichtbare plaknaad op het voorhoofd. Hij spreekt langzaam en afgemeten. Tja, kijkt u eens, meneer... Kaalhoofdigheid is nu eenmaal een slechte reclame in het haarverzorgingsvak. Er werd om gelachen, de klanten bleven weg. Zodoende heb ik mijn zaak moeten sluiten. Heeft u ooit aan een toepet gedacht? Een toepet? Dat nooit. U bent de eerste niet die ermee aankomt. Maar op dat punt heb ik mijn principes. De mensen zien het trouwens. Is niet onlangs nog een gehele politieke partij ten gronde gericht door een toepet. Ik had dokter Drees junitor wel willen toeschreeuwen. Niet doen, trappen ze nooit in. Maar het was al te laat. Een toepet kun je nooit meer afzetten, gelooft u me. Zo zijn de mensen toch, vals haar, valse gedachten. Het toneel stelt een luxe rookkamer voor. In het midden staat een geopende kist, waarin de dode dokter ligt opgebaard. De kale kapper is bezig de overledenen te knippen. Er is haast bij. Straks komen de familieleden en genodigden om afscheid te nemen van de arts. De neusharen krijgen een beurt. Zo. Tja, om een lang verhaal kort te maken... zodoende knip ik nu de dode en ik scheer ze nog een laatste keer... voor de familie komt... Immers, een baard van twee dagen misstaat een dode net zo goed als een levende. Het schijnt nog een dokter geweest te zijn deze. Even in de vijftig, schat ik. De kuif staat nog flink overeind. Daar hoef ik weinig aan te doen. Zie zo, nu nog even de oren langs. De dode dokter is een ouwelijk heerschapje. Klein van stuk met een bol rond buikje. Misschien zou je er echt tragisch uitzien... als hij in proporties niet zo mal waren uitgevallen. Eén ding kan ik u wel vertellen. Het knippen van dooien is aanmerkelijk lastiger dan het knippen van levende. Ze geven niet mee. Soms is het nog een heel gesjor, neemt u dat maar van mij aan. Zo? Eens even kijken. Het is wel wat je noemt een mooie dooien. Sommigen staat het nu eenmaal beter dan anderen, en hem staat het. Tja, ik zeg maar zo, ik ben koud, maar ik leef nog. Dat was dat. Wacht nog even achter het linker, hoor. Oh, oh, oh, oh. mijn oor daar. Oh, oh en toe handtoeren. Oh, ach, oh, wat spijt me dat. Ik uh, was even in gedachten. Heb ik u pijn gedaan? Maar. eh... Uh, Eerlijk gezegd, verkeerde ik in de veronderstelling dat u dood was. Dat leek me nog geen reden om iemand in zijn uur te knippen, waar? Kerel, hoe hel je ten je hoofd? O, wat je Oho, oho. ho, oh ho, waait de wind uit dien hoek. Hm. Dit hebben we meer bij de hand gehad. Hier trappen we niet meer in. Dronken worden met je chique vrienden van de bar Bodega... ...wedden dat je een doodkist durft te overnachten. En nou als de donder die kist uit en scheer je weg. Ga ergens anders uw roes uitslapen, meneer. Mij neemt u niet in de maling. U moest zich schamen, spotten met de dood. Mijn beste man, je kunt toch donder op zeggen... ...dat deze kist door mijn nabestaanden is gekocht en betaald. Ik heb dus alle recht om erin te liggen. Wat denkt u eigenlijk wel?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 Laat eens denken, uh, Sneeuwwitje, uh, Jezus Christus, dat zijn er zo al twee die me te binnen schieten. Yes, yes, yes, zo mag ik het horen, kapper, zo mag ik het horen. Ik herinner me mijn sterfdag trouwens precies, dat was een woensdag de twaalfde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 Wat een mens. Is dat uw vrouw? Inderdaad, kapper, inderdaad. Zeg, help me zelfs de schoenen met haar even die Ja, zo, dank, dank u. Hoe is zij met mijn bebiens slaapt nog, zeg? Zeg, zo, nou eens even de pols van mevrouw voelen. Ja, hoe juist, En? Dood? Ah, wel nee, wel nee. Een appelvlote, zeg, kapper. Het was me een waar genoegen, maar ik moet er nu weg van deur. Hè? Ik, uh, ik denk dat ik maar eens een nieuw leven ga beginnen of zo. Hè. Zonder hoed, zonder jas en zonder echtgenoot. Hè. Het is nu of nooit. En uh, mijn dank voor uw tussenkomst. In uw onhandigheid heeft u ongeweld goed werk gedaan. Hier, beste man, dat is voor u. Hè? Voor de moeite. Tot voor meneer? Uh, dank u beleefd. Meneer, nog even de borsten. Doe geen moeite, kapper. De thee drinkt. Zoals u wilt, meneer. Tja, een geluk bij een ongeluk. Zullen we maar zeggen. Graag gedaan in elk geval. Kan ik nog iets overbrengen als mevrouw straks bij kennis komt? Uh, zegt u maar dat ik bij nader inzien maar op eigen gelegenheid kan gaan. Mijn dank. En het ga je goed, vader. Het ga je goed. Makkelijk gezegd. Meneer is teruggekeerd onder de levende, maar daarmee heb ik mijn hoofd daar nog niet terug. Het spijt me bijzonder, beste kerel. Ik zou graag een tegenprestatie leveren. Maar eh, ook de medische wetenschap kent zijn beperkingen. Een andere keer beter. Ik stuur je wel een aanzichtkaart uit Argentinië. Bonjour, kapper. Dag, meneer. En uh, mondje toe, hè? Als het gaf, meneer. Onze geschiedenis heeft zojuist een geheel onverwachte wending genomen. In zijn haast om een passerende taxi aan te houden... heeft de dokter een uit de tegenovergestelde richting naderende auto over het hoofd gezien. Dodelijk gewond ligt de arts op het trottoir. De kapper, opgeschrikt door het gerucht, is naar buiten gesneld... en zult nu het levenloze slachtoffer de rouwkamer binnen... waar de weduwe juist bezig is bij te komen van haar appelflaute. Oh. Oh, oef, ook dat nog. Mevrouw komt bij haar positieve. Dat gaat problemen geven. Als ik het niet dacht... Wat loopt u daar met het lijk van mijn man zaliger te zeulen? Tja, uh, om een lang verhaal kort te maken... U, uw man is zojuist hier voor de deur onder een auto gekomen. M met mijn dodelijk afloop, naar ik vrees. Wat? En jij denkt dat ik dat zomaar geloof? Sta niet te kletsen, kerel. Mijn man heeft zich twee dagen geleden van het leven... beroofd door zijn halve medicijnkast in te slikken. En dat terwijl we nog zo hadden afgesproken... dat hij me in alle belangrijke beslissingen zou kennen. Zou je zo iemand niet? Zegt u eens... Hoe komt zijn pak zo onder het stof, hè? En waarom loopt er bloed uit zijn mond? Uh, uh, een ongeluk, mevrouw. Een ongeluk. Ik dacht dat dit een fatsoenlijk begrafenisonderneming was. In elk geval is het zaak dat hij zo vlug mogelijk... weer netjes in die kist komt, voor de familie arriveert. Wat moeten de mensen wel denken? Maar, uh... Ja, wat staat u daar nu te treuzelen? Helpt u me liever mijn man weer op zijn plaats te leggen? <zijf> zo, ja, nu zijn andere benen nog eens toen. al. Mooi. En veegt u dat bloed een beetje weg, Ja. Dat is toch geen gezicht zo? O hemel, een wagen van het departement. Staatssecretaris Bransma en zijn vrouw. Maakt u alstublieft een beetje voort. Ik houd ze wel aan de praat bij de deur. Oh, wat enig dat jullie gekomen zijn. Die arme, arme Arthur ligt al op jullie te wachten. Ja, wacht. Zal ik jullie even uit jullie jassen helpen? Wat een verdriet. Maar goed, zand erover. Zegt de dichter niet zo treffend. Kijk uit in het verkeer, u leeft maar twee keer. Al dus Gerrit Achterberg in het hoorspel De Kale Kapper... geschreven door Wim Noordhoek. De overige rollen werden vertolkt door Cor Gales en Harmke Pijpers. En dat waren de hoorspelen in dit eerste donkere uur... van onze eerste nachtelijke uitzending van het maagdelijke jaar 2013. Heerlijke radio, waaraan men zich in alle rust lekker kan laven. Maar zo rustig houden we het niet, hoor. Want we hebben nog wel wat pittigs voor u in de aanbieding ook. Tot zeven uur namelijk de volgende onderwerpen. Een reis naar het Tesla Museum in het voormalig Joegoslavië. Jasperina de Jong met bevlogen collega's over carrières en plannen. Dat was eind 1991. Een compilatie met Monique Toebos en Toekomst Radio uit 1983 over 2013. Kortom, wakker blijven of later terugluisteren... via de links op onze Facebookpagina. Dat is facebook.com woord.nl. Via diezelfde pagina kunt u zich ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. Vragen of opmerkingen over Woord... die kunt u mailen naar woord.vpiro.nl. Of u schrijft naar de VPRO ter attentie van Woord... en doe dat naar postbus 11 1200 JC in Hilversum. Zometeen na het journaal gaan wij uh, een speurtocht maken naar de vergeten uitvinder Nikola Tesla. Tot zo.